Kort over tien, Nederland 2. Dit is Radio 1. 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Egyptische autoriteiten hebben de nieuwszender Al-Jazeera... verboden nog langer in Egypte te werken. Alle werkvergunningen van de journalisten zijn ingetrokken... en het kantoor van Al-Jazeera in Cairo is gesloten... Een van de correspondenten van de nieuwszender heeft via Twitter laten weten... dat er ondanks het verbod gewoon wordt doorgegaan... met het verslaan van de onrust in het land. Al Adesira heeft de afgelopen dagen de ontwikkelingen in Cairo... en andere Egyptische steden op de voet gevolgd. De Amerikaanse ambassade heeft alle Amerikanen in het land opgeroepen... Egypte zo snel mogelijk te verlaten. Ze krijgen zo snel mogelijk te horen hoe en wanneer ze kunnen vertrekken. Afgelopen nacht zijn duizenden gevangenen ontsnapt... uit zeker vier gevangenissen in het land... Ze stichten branden en gingen op de vuist met de bewakers... waarna de gedetineerden uitbraken. Ze zouden daarbij hulp hebben gehad van groepen gewapende mannen... die de gevangenissen aanvielen. Ook is vannacht in Cairo op grote schaal geplunderd. Vanochtend is het tot nu toe relatief rustig. Wel lijkt het erop dat het aantal militairen op straat wordt opgevoerd. Bij een ongeluk bij de Zeelandbrug tussen schouwen duiveland en Noord-Beverland zijn vier mensen gewond geraakt. Vlak voor negen uur botsten twee auto's frontaal op elkaar... De slachtoffers hebben geen ernstig letsel, zegt de politie. Door het ongeluk is de Zeelandbrug dicht... en moeten automobilisten een flink stuk omrijden... via de Oosterscheldekering. De oorzaak van het zware treinongeluk in Duitsland... is nog volkomen onduidelijk. De deskundigen zijn op de plaats van het onderzoek aangekomen... en zijn begonnen met het onderzoek. Gisteravond botste een passagierstrein met 100 km per uur... frontaal op een tegemoetkomende goederentrein die ongeveer 80 reed. Door de klap kwamen tien mensen om het leven... De passagierstrein was onderweg van Maartenburg naar Halberstad. Het weer: bijna overal vorst en nevel of mist. Plaatselijk minder dan 200 meter zicht. Vanmiddag in het zuiden zonnig, in het noorden ook wolkenvelden. Middagtemperatuur 1 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In het noorden komen nog steeds misbanken voor. En in het hele land moet u oppassen voor plaatselijke gladheid door bevriezing. En dan, u hoorde het zojuist al, het ongeluk bij de Zeelandbrug. Daardoor is er een omleiding daar en dat gaat nog enkele uren duren.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 Met Michal Citroen en Jos Palm. Welkom terug bij het tweede uur van OVT. Zo dadelijk gaan we de historische boeken van de afgelopen maand bespreken... met onze recensenten Han van der Horst en Paul Arnoldussen. heren. Heel hartelijk welkom. Meestal zijn jullie hier alleen aan de studiotafel met Jos en mij of Matthijs of Paul, maar vandaag hebben we een vol uur... om te gaan praten over de boeken. Voor één keer zonder dus de gebruikelijke documentaire om half twaalf. En hebben we nu vandaag daardoor ook ruimte voor een extra gast... die aanschuift bij de rubriek, boekenrubriek. En vandaag is dat de auteur van de biografie van Max Tailleur, Jan Luitse. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, dit enigszins afwijkende programma komt omdat we dit uur ook op de hoogte u gaan houden van diverse sportevenementen waaronder het wereldbeker schaatsen in Moskou, de tennisfinale van de Australian Open en het WK veldrijden vrouwen in Zandwebel met kanshemster Marianne Vos. Maakt u zich geen zorgen, er is meer dan genoeg tijd voor geschiedenis, maar vandaag ook sport en we beginnen met Gio Lippens bij het ja. WK veldrijden. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Zankt-Wendel. Zon over grote, een plaats in het Zaarland in de buurt van Zaadbrucken. Een beetje voor de geografische bepaling. Dus richting de Franse grens. En het Vrouwenwereldkampioenschap is zojuist begonnen om drie minuten over elf. Precies had alles te maken met de Duitse televisie die op dat tijdstip wilde beginnen. Duitse favoriete is Hanka Koep van Zij is de vrouw aan de leiding. En dat komt allemaal omdat Marianne Vos keurig in het wiel van Hanka Koep van bij het eerste hellentje ten val kwam zojuist... Uh, toch een ongelukkig moment om uh, te vallen. Dat en dat betekent dat Marianne Vos uh, achterstand uh, opliep jongen, op uh, hanka. Koep van Nakel. Koep van Nakel die nu nog steeds aan de leiding rijdt. We zien Vos daar in de vechten wel weer opkomen. Maar ligt op dit moment in vijfde positie. Een andere Nederlandse rijdt ook nog mee vooraan. Dat is uh, Sanne van Paasen. Die rijdt uh, trouwens op dit moment in vijfde positie. Want Marianne Vos is dan weer opgeschuiven opgeschoven naar de derde plek. Zij heeft zich snel weer herpakt. Maar ze moet oppassen op dit circuit. Want we hebben het gisteren al gezien bij het Wereldkamp. Van de junioren. Hoe glibberig het is in de loop van de ochtend. als de ondergrond nog hard bevroren is. en als het ook voor de dames erg lastig is. om dat wereldkampioenschap goed af te werken. De dames moeten 40 minuten rijden. en dan meestal nog een klein beetje. We weten dat Koep van Nagel de grote favoriet is. de Duitse. want zij was al vier keer eerder wereldkampioen. Marianne Vos was al drie keer eerder wereldkampioen. ze kan dus in theorie gelijk komen met die Duitse. De Duitse begonnen aan de trap in de eerste ronde. Vos al in het tweede wiel. Dat betekent dat ze de aansluiting heeft hervonden met Marianne Koep van Nagel. U hoorde Gio Lippens vanaf het WK veldrijden voor vrouwen. Um, hij zei dat het zo'n 40 minuten duurde, dus dit uur gaat u hem terug horen. En misschien zo ook Marcelle Mesker over het tennis en Arjon Kloosterboer over het schaatsen. Maar wij gaan het hebben <lacht> <lacht> over um, max, over boeken, over historische boeken. Ik heb het net al gezegd met onze dan Paul Arnoldussen en Hans van der Horst. En we gaan het hebben over de biografie, het levensverhaal van Max Theur. En voordat we daarover hebben, gaan we ook even luisteren naar Max Theeure. Karneval is nog op bos. Iedereen moet verkleed komen. Iedere komt verkleed, behalve moos. Die komt gewoon verkleed. Alleen zijn twee voeten in zilverpapier. Zet hij maar in de deur. Meneer, wat zegt u voor? Zijn moos Camembert. GELACH <grijg> Goed, Max de Heer. De moppetapper uit Amsterdam. De man die zei te lachen om niet te huilen. De man van Sam, Moos en Saar. Van de boekjes op het toilet, zoals uh, 16 tot uh, met 60 geloof ik. Jiddisch fruit, geen geintjes en drie keer daags een mop. Hij dreef in de jaren 50 60 een cabaretcafé... op de hoek van de Utrechtse straat in het Rembrandtplein. En die club heette De Doofpot. Daar vuurde hij in een hoog tempo moppen af... op een schuddebuikend en dijenkletsend publiek. Het was allemaal Joodse gein, zei de een. Een hommage aan de wereld die voorbij is. Maar de ander vond het smakeloos. Brandstof voor ingehouden antisemitisme. Max Hier heeft nu een biografie geschreven door Jan Luitsen. Um, kan je nog omlachen? Ja, ik kan wel om lachen. Dat is, uh, als je de, de verzameling van de beste moppen van Max de Jeur leest dan, uh, en je ziet ze op papier, dan, dan is het toch altijd slaan ze soms een beetje dood. Maar zodra je het uh, tot leven hoort komen met uh, intonatie, met mini-toneelstukjes die uh, Max de Jeur zelf speelt, dan uh, blijkt dat uh, hij als geen ander kan, wat zijn eigen adaging was, namelijk, uh, elke mop is goed als je maar weet hoe je hem vertellen moet. Uh -huh. Uh, Kunnen jullie om lachen nog, aan Van der Horst en Paul en Noltezo? Nou, wij Schiedammers konden daar vroeger wel om lachen... want dat herinner ik mij nog als ik <coughs> dat tv-programma uit 1970 zag. Maar ik denk dat het wel gedateerd is. Kijk, hij lijkt natuurlijk een heel klein beetje op, uh, op stand-up comedies. Hij is in sommige opzichten misschien daarvan een voorloper. Maar de tijd is zoveel sneller geworden en harder... <coughs> dat... Uh, het is geschiedenis, volgens mij. Ja, ik, ik, ik zag Paul ook niet echt ontzettend schuddenbuiken of zo. Ja, maar die, die hebben wel ook een heel treurige slechte mop gekozen, hoor. <laughs> ja, er zijn ja. wel een stuk aardigere gevallen, ja, hoor. is dat nou ja. zo, Jan wat, wat ik wel heel goed vond hierin, aan het eind hoor je hem even zeggen... Heerlijk, heerlijk. En Max Tailleur was denk ik even belangrijk uh, als reclameman voor zichzelf en voor, uh, voor andere bedrijven al dan als moppetapper. Hij vertelt er steeds heel bewust bij hoe leuk het is wat hij aan het doen is en dat werkt. We hebben niet nog een mop klaarstaan om even te laten horen meteen. Ja hoor. Dat we het nog een keer kunnen proberen. Waar heb ik mijn tandachts? Zeg ik het nog bij, hoor. ik ga ik even zitten. En ik kijk naar die moppen en zeg maar, die kies moet eruit. Zijn zou ik niet, die is Ik krijg niet meer een kind. Zijn ja. ik tachtig, moet ik even de stoel van zetten. Nee, het is nog even erg. Paul, is, nog... is dit nee, ook niet nee, leuk? Het is, Paul. is nog even erg. Er zijn... Ik kan die moppen natuurlijk niet vertellen, want wat Jan net zei, het hangt er vanaf, je moet hem kunnen vertellen. Maar hij heeft een favoriete mop en misschien kent Jan kent die we ongetwijfeld uit zijn hoofd over dat ijs. Over het ijs. En dat, is, en dat is helemaal de humor van tailleur op zijn best. Hij wordt opgezocht in een hoog tempo. Overtussendoor <tie> is hij nog wel te verstaan eigenlijk. Je want, want het gaat in een razend tempo in een bepaalde accent, joods accent. Je moet toch echt je best doen om het goed te horen? Ja, laat, ja, laat Jan even die mop vertellen. Okay, Moos uh, Mo, verkoopt ijs op het plein Op zijn karretje is een groot bord gespijkerd waarop staat. Alleen voor christenmensen. Als aan de grond genageld kijkt Bram naar het bord en vraagt zijn vriend Moos. Ben jij antisemiet geworden? Maar het mooist zakelijke antwoord: heb je mijn ijs wel eens geproefd? Jullie schateren toch niet? Maar ik vind dat nee, niet nee, wel echt nee. leuk hoor. Ja. Ja. Goed, genoeg mop. Waarschijnlijk had Max deze zelf moeten vertellen. Die, ja. Ja. Dat is waar, maar, maar vertel eens nog eens wat, uh, wat verder over uh, de woede in de jaren 50 van zeg maar, de beschaafde uh, Joodse intelligentia van Amsterdam. Die vond dat dit toch echt niet kon. Bijvoorbeeld ja. wat jij schrijft over een recensie van Simon van Kolm... Van die zegt, hij roept op tot risjes. Nou ja, wat, wat, ik, wat ik in de biografie heb beschreven... is dat uh, Max zijn eigen herinnering was... dat hij, um, uh, zodra hij begonnen was in de Doofpot in uh, 1952, begin november... dat er al vrij snel um, uh, zijn hele club eigenlijk met de grond gelijk werd gemaakt. Dat er van de Jood-Max-studie niks uh, uh, overbleef. Omdat um, eigenlijk het idee was dat hij met zijn club een soort... Uh, ghetto-humor van voor de uh, Tweede Wereldoorlog. Dus de, uh, uh, de vooroorlogse gezelligheid probeerde terug te halen in de doofpot. En dat vond men eigenlijk niet gepast. Vooral het, uh, het uh, inderdaad wat betere uh, uh, gesitueerde Joodse publiek. Die vonden dat uh, niet gepast in de leeggehaalde Jodenbuurt op het Rembrandtplein. Dat je dat daar ging staan vertellen in de doofpot. Uh, dus daar werd met een zekerde naar gekeken. En, uh, een tweede reden was dat um, uh, veel uh, mensen die in de doofpot uh, te gast waren en zaten te schateren om de moppen van uh, de wat slimielige Sam en Moos, dat waren ook heel vaak niet-Joden. Dus er werd um, eigenlijk ook bijgezegd van ja, er is nu weer een club waarbij een, um, weliswaar een, een Joodse iemand uh, Joodse moppen staat te vertellen, maar waar je eigenlijk weer de kans krijgt om die Joden uit te lachen. En dat werd ook als, als, ja. als uh, gênant gezien. Laten we even uh, duidelijk oh. op voor Max Tailleur hè, in, in je boek. Ja, want, ja. want uh, uh, Max die... Uh, uh, heeft zelf de herinnering van dat hij uh, gelijk daarna... eigenlijk met toe gelijk werd weggeschreven. Maar ze namen hem eigenlijk in het... Uh, bijvoorbeeld het nieuwe Israëlitisch Weekblad... Uh, namen ze het ook op voor hem, waarin er eigenlijk heel genuanceerd werd gereageerd... Jons. op die uh, Joodse intelligentsia En gezegd werd van... nou ja, uh, uh, het is eigenlijk... Uh, je moet hem gewoon zijn vak laten uitoefenen. En als je uh, dit niet wilt horen... dan moet je gewoon, uh, dan moet je gewoon niet in de club goed, langs gaan. Goed, voor we verder gaan... gaan we toch even een klein cv'tje Max de doen. Want we hebben niet alleen luisteraars. Van 80. We hebben ook jongere luisteraars en die weten allemaal niet meer wie Max Terjeur is. Hij kwam ook zelf uit het Joodse proleta proletariaat. Ja, absoluut. Hij kwam uit een arbeidersgezin. Zijn vader was uh, uh, handelsreiziger in uh, spiegels en uh, schilderijlijsten. En uh, Max heeft in uh, de beginperiode van dat hij probeerde zijn geld te verdienen... Heeft hij, is hij in de leer geweest bij zijn vader in het uh, bedrijf. En uh, dat was sappelen, was dat gebleven. En hij was er ook helemaal niet goed in. En uh, hij wilde dat ook eigenlijk helemaal niet. Want hij uh, maakte eigenlijk altijd het personeel uh, uh, op de werkplek van zijn vader maakte aan het lachen. Tenminste, hij vond het leuker om daar moppen te tappen. en mensen te imiteren en liedjes te zingen. En uh, er werd dus ook gezegd van hij deugt niet. Dus uh, en hij vond zelf ook toen hij 16, 17 was dat de tijd was om onder uh, de vleugels van zijn vader en moeder vandaan te gaan. En toen is hij naar Antwerpen gegaan naar een uh, broer van zijn moeder. En daar is hij in de diamantleer gegaan. Heeft hij geprobeerd een uh, vak te leren. diamantslijper. Maar daar was hij ook niet erg succesvol in. Kortom, alles eigenlijk wat hij aanpakte voor de doofpot. He, toen was hij 43 toen hij daarmee begon. Dat was eigenlijk een grote uh, sof, hè, zoals dat dan uh, op die heet. En... Uh, nou, dat, dat is eigenlijk wat hij in uh, grote lijnen is gedaan heeft. Nou één pak, ding pakt hij natuurlijk wel goed aan. Hij vlucht op tijd uh, voordat de oorlog begint. Uh, ja. Is dat omdat hij dan in Antwerpen zit? Uh, is dat omdat hij. Uh, nou, hij had zelf had hij. Een daar... van de mensen is die op. op door toeval op het juiste moment weg is? Hoe is dat gegaan? Nee, ik denk dat hij zelf wel een, een, een, een bewustzijn had... van dat hij zag dat het mis aan het gaan was. Hij had, had, ik beschrijf ook in de biografie, een ervaring die hij had... toen hij in Antwerpen woonde, dat hij zijn hondje aan het uitlaten was... S avonds. en toen mochten de Joden na acht uur de straat niet meer op. Dat hondje liep weg en hij kon het hondje niet terughalen. Dus de groenteboer die beneden hen woonde, die zei van... nou, ik haal het hondje wel terug. Maar hij vond dat zo'n verschrikkelijke ervaring... omdat er ook een, toen een paar Duitsers kwamen aanlopen... Dat hij, uh, dat hij zei tegen zijn vrouw, van, nou, we gaan weg hier, want uh, dit, dit gaat helemaal mis. En toen was, uh, dan heb ik het over, uh, uh, 1941, uh, kort in de Tweede Wereldoorlog. Toen is hij uh, naar Zwitserland gevlucht. Bij tijds inderdaad, uh, in de veronderstelling dat vrouwen geen gevaar liepen. Maar hij kwam er in uh, Zwitserland uh, toen hij daar een, een, ongeveer een jaartje zat... was hij er toch eigenlijk ook achter door de verhalen die daar ook doordrongen... over uh, de kampen in, uh, in, in Polen en in, uh, in Rusland. Dat vrouwen ook gevaar liepen. Dus vandaar dat hij uh, uh, zijn vrouw een telegram stuurde. Klassiek uh, telegram, haast een wiets op zich. Uh, in alle tragiek. Waarin hij schreef van gefeliciteerd met de geboorte van je zoon. G.A. pleiten, zo ondertekende hij. Dus ga pleiten, oftewel wegwezen. Nou, zijn vrouw die begreep dat het natuurlijk uh, onmiddellijk uh, een soort bargoen-jiddische uh, humor haast. Want ze hadden helemaal geen kinderen. Dus zij is toen ook uh, in de eentje is half Europa doorgetrokken. En is uh, dankzij de connecties van uh, Max de Jure in Zwitserland ook vrij moeiteloos nog de grens overgekomen. En dat was in die tijd toen ook al lastig, augustus 42, Want de Zwitsers waren hadden oh, hoort, toen uh, de grens al waren aan het sluiten voor alle joden die zich daar nog wilden melden. Dus hij heeft het overleefd? Samen met zijn vrouw. En laten we dan even een, een sprongetje in de, in de tijd maken... en teruggaan naar 1952, naar uh, de doofpot. Uh, waar ook, we hadden het er net al over, veel kritiek op was. Er kwamen eigenlijk twee reacties op... Uh, die in een documentaire van Misha Wertham worden verwoord... door Wim Ibo, die het allemaal kostelijk vindt... en door de zangeres Jetty Pearl, die, het, die daar zong in de doofpot... maar die het op een gegeven moment voor gezien hield. Uh, sommige mensen te vonden dat hij met dat soort grappen een ongevoeligheid demonstreerde... ten aanzien van het uh, Joodse oorlogsdrama. Maar zelf, dat is merkwaardig, had ik een precies tegenovergestelde reactie. Ik was namelijk zo blij dat uh, die speciale humor ook na de oorlog bleef bestaan. Toen deze man, die, die zijn Joods zijn... Uh, zo profileerde, zo eigenlijk waar hij van leefde. En al die mensen die daar zaten. 80, 90 procent niet-Joden, daar zaten te dijen kletsen. Dat vond ik eigenlijk een beetje. Maar ik, ik ken een hoop van die moppen. Ik ben daarmee opgegroeid. Hij vader een fantastisch moppen vertellen. Maar dus, binnenkamers En dit dit. Ja, ik vond het onaangenaam. Jij bent de biograaf. Heeft Jetty Pearl nog niet gewoon een spijkerhard punt? Ze zegt nadrukkelijk, mijn vader kon het ook heel goed, binnen kamers. Was het nou wijs om in die jaren dit te doen? Ja, want ik denk dat het... Um, kijk, de mop is natuurlijk bij uitstek ook um, de sentimentele... Uh, uiting van het volk. En het was ook Max de Heer's eigen manier... om om te gaan met uh, het drama van de pijn. De pijn van de Tweede Wereldoorlog. Van alle familieleden van hemzelf en van zijn vrouw. Die uh, afgevoerd zijn. En het was, het was zijn manier om om, uh, om te gaan met die pijn. En, en uh, ik vind dat iedereen uh, die uit die holocaust... Uh, uh, dat, dat, dat zegt uh, Micha hem ook ergens... Uh, alles was ongepast, de manier waarop je daar verder nog over kon praten, over de holocaust. Dus, dus iedereen de, deed het op zijn eigen onbeholpen manier. En uh, wat, wat, wat er gezegd werd over uh, dat hij uh, die moppen op die manier vertelde... Hè, dat hij juist een soort jiddisch personage was geworden, dat hij uh, uitbuiten... <Klacht> Ja, daarvan kun je ook zeggen van... Um, uh, hij was Sam en Moos zelf. Want hij, zijn geboortenaam is Mozes. Dus hij zegt zelf ook alle ellende, alle soft die ik heb meegemaakt. Daarom kan ik me zo goed inleven. In het vertellen van die mop, in die mini-toneelstukjes die ik opvoer. Want ik was Moos zelf. Nou ja, kun je dat dan iemand kwalijk nemen en zeggen van... nou ja, en, en het, dat kwam bij, het was zijn enige talent. Hij kon niks anders. Ja, maar het, ging, het ging natuurlijk ook om, om dat accent. Hè. Hij had een ja. extreem Joods uiterlijk, wat toen erg nauwelijks dus genoemd werd. Dat ja. heet, maar dat was natuurlijk zo duidelijk als wat. Ja. En, en hij, hij had, had zo dat... zeggen, hij is de karikatuur Ture, geworden, ja, tis, voor een ja, Joods uiterlijk. Ja, precies. Dat ja, was ja, dat dat ook, het, dat dat de dan de ook de inderdaad verwezen. Uh, en daarbij, hij had dus dat, dat die stem, die Jiddisch kun je het niet noemen... het was een soort Jiddisch accent... En het onmerkelijk is, je hebt het ook zelf genoemd hoor... maar ik zag dat ook in het archief... vlak na de oorlog doet hij aan Arie van Neerop van de Varen een voorstel... om een programma te maken met Joodse humor. En daarin zit ook een soort cursus moppen vertellen. En dan zegt hij letterlijk... dan waarschuwt u die mensen... ga niet slissen, ga niet, uh, ga niet met een dikke tong praten... Joden spreken precies dezelfde taal als u. Dus als u in het vervolg een Joodse mop vertelt... probeer dan niet te imiteren hoe volgens u een Jood spreekt. Hij wist het verdomd goed... En dus hij, het, hij, hij had het door dat dat aanzetten, dat dat pijnlijk was. En hij deed het een jaar later zelf. En het merkwaardige is, dat is een vraag die ik me ook... Het komt geloof ik niet in jouw boek voor. Hoe praatte hij normaal? <tie> Dat wil ik graag weten. Ja, dit, dit zijn twee nou, vragen. Laat ik het, het, het zo zijn. zeggen. Van, hij sprak ja. in ieder geval geen Jiddisch. Nee, maar hij sprak... Nee, nee maar, hij sprak, maar ik bedoel, hij, van, hij, hij kende het nee, nee, niet eens. Nee, dus, maar het was dus een Jiddisch accent. Het ja. was ook geen Jiddisch, hè? Maar, nee. maar had hij dat Jiddische accent ook als hij gewoon praatte met zijn vrouw? Nee, volgens mij was dit, uh, Sprak hij... Uh, ik weet, gewoon, ja, Nederlands, ja, gewoon Nederlands. Ja, gewoon Nederlands. Ja. Hoe noem je dat? Dus, ABN, uh, ja, maar dan begint het dus wel wat pijnlijk te worden. Dat, ik kan me voorstellen dat daar die terughouden tijd dan toch wel erg groot wordt. Nou ja, wat, wat er ergens in de biografie ook voorkomt... is dat er, ik weet niet meer precies hoe de man, uh, Ralf, een, een uh, vriend van hem... die op een gegeven moment ook zegt van, dat hij dat wel eens gevraagd heeft aan hem. Van, van, waarom doe je dat nou met, met dat typische dikke aanzetten van... van ja. tot haast dat je een karikatuur van jezelf wordt? En toen maakte hij dat gebaar ja. met uh, ja. vinger en duim. Zo van, uh, jongen, dat levert geld op. Ja. En toen, toen, toen, toen werd er ook geconcludeerd van ja, als je dan uiteindelijk de balans opneemt... kun je zeggen van ja, Max de is enorm succesvol geweest in geld, in aanzien, in applaus. Maar aan de andere kant, als je dan ziet met wat voor dedende soms gekeken werd door de, door de geloofsgenoten... ja, wat is dan uiteindelijk de balans? Ben je dan succesvol geweest of... En het deed hem zelf ook pijn dat dat allemaal verteld werd. Ja, uh, maar die. Af... Ik heb ja, die indruk... nou, nu, nu zeg jij Dédin. Hè? Moeten we het dan ook zo noemen? Dédin Er was natuurlijk na de oorlog überhaupt bij een grote groep onder de mensen die de oorlog hadden overleefd een enorme angst om als Jood betiteld, bestempeld ja. en herkend te worden. En uh, hij droeg daaraan bij. Hij droeg daaraan bij om ook nog eens een keer een karikatuur te maken van. Een joods proletariat wat er bijna niet meer was, dus dat Deden, moet je dat zo noemen? Of ik zou nou je ja, ja, beter dat... angst of, ja. Um, ja. of weerzin? Weerzin, ja, kunnen noemen. ja. nou ja, goed. Oké, okay. de, nou ja, de, de, de, de, dus de, de Deden. nee, en maar, de, maar, de, maar de, dat zin. is minachting natuurlijk voor iets wat ja. hij voorstelt, uh, wat er niet meer is. Nee, maar de, daar heb je groot gelijk in. Het is uh, de de werd ook gekeken van de de Joden na de Tweede Wereldoorlog, werd ook met name de jongere generatie voorgehouden. van je moet een beetje low profile blijven, niet opvallen dat wilde ze ook niet. Ja, en, en Max de Jeur in zijn club die vertelde dat allemaal hardop. Die refereerde aan, aan alles van voor de Tweede Wereldoorlog. Maar vind je dat ook terug in gesprekken met hem... of dingen die hij heeft nagelaten... dat er een soort bewuste gedachte over is? Want niemand moet in uh, 45, want hij komt terug. Hij heeft ook nog eens een keer niet ondergedoken gezeten... niet in een kamper gezeten. Hij komt terug in Nederland. Dus Nederland is wat dat betreft in vijf jaar vervreemd. Niemand kan ontkennen dat het... Antisemitisme er ook nog is. Dat is niet opeens weg na 45. Heeft hij daar wel eens bewust iets over gezegd? Uh, Poeh, dat is een moeilijke vraag. Nou ja, hij heeft zich wel verdedigd. <kliek> maar... Hij heeft zich met verven verdedigd. Hij heeft bijvoorbeeld, wat wel een punt is... De, tegelijkertijd met zijn succes... Werd, was het toneelstuk Potas en Perlemoer gespe gespeeld. Door niet-Joodse acteurs, niet acteurs. En hij zei: Dat is toch wel helemaal grijs? Ja. Als niet-Joden uh, uh, uh, met die dikke tong praten, dan vindt iedereen het geestig en ik mag dat niet doen. Dat was natuurlijk, ik begrijp zijn verbijstering wel. Hoe verklaar je, heb je dat ook gevonden in, in reacties erop, het, het succes wat hij toch had ook bij niet-Joden? Nou ja, dat was natuurlijk, denk ik, primair zijn, zijn vakmanschap. Dat, uh, dat staat natuurlijk buiten kijf. Hij kon een mop vertellen. En uh, uh, de mop, uh, als je het als genre bekijkt, uh, is binnen het cabaret is misschien wel datgene wat het allerlaagste op de ranglijst staat. Maar hij maakte daar een, een soort optreden van, uh, waarin twintig minuten achter elkaar mop getapt werden. En dat deed hij op zo'n sublime manier, dat iedereen dat erkende. En, en, en uh, een avondje uit en lachen uh, na de Tweede Wereldoorlog, dat, was, uh, dat kon je bij Max Terieur, kon je dat doen. Maar, en is dat ook lang nog gebleven? Is dat, want op zich is het een raar fenomeen. Hè? Uh, niet joden die lachen om joden, terwijl ongeveer iedereen weet... wat er op dat moment na de oorlog met het Nederlandse jodendom gebeurd is. Dat duurt een tijdje voordat dat doorzijpelt, natuurlijk. Blijft hij altijd in die periode even populair? Of gaan mensen toch nadenken over wat? Waar lachen we eigenlijk om? Wat, uh, uh, waar lachen we nu om, om een volksdeel dat vermoord is? Nou, ik denk dat dat na een paar jaar, dat hij de doofpot begonnen was... is die discussie wel wat minder geworden. En is hij gewoon geaccepteerd als een soort fenomeen. En hij is ook jarenlang... Is hij, uh, heeft hij automatisch succesvol die doofpotten geëxporteerd uh, tot 1966. En uh, hij trad ook op in het land. En hij trad ook uh, met name op in het buitenland. Dat uh, vonden mensen natuurlijk ook prachtig. Dat uh, degenen die uh, geëmigreerd waren, de expats en de uh, mensen in uh, Canada, Amerika, etc., nou, die, die, die waren de gek op dat uh, Max de uh, langs van. Want... Misschien heb ik het. Hand van uh, ik, er, heb ik er overheen gelezen. Is die ook wel eens in Israël geweest? <laughs> Poeh, dat is, uh, <laughs> dat is een goede. ehm um... Ik heb dat niet, uh, heb dat niet uh, actief in het... Het uh, staat er niet in. Toevallig ben ik ook in dat archief geweest. Daarom Span zit ik met enige ja. zachter, Doe Ik net alsof ik met enige zachter over praat. Dus ik, ik ben lang niet zo lang daarin geweest als Jan natuurlijk. Maar Israël zon, het is mij namelijk ook opgevallen dat hij dus niet naar Israël ging. Nee. Het, is, het staat nergens. Ja, hij ging het was, het was, naar Zuid-Afrika. Ik, ik wou niet zeggen, het was niet een land dat hij uitsloot. Nee, bepaald niet. Hij besloot dus Duitsland uit, hij sloot Ozenhoop uit. Zwitserland maar, ook. Ja, maar <laughs> Zuid-Afrika niet. En ik vind wat, wat jij ja, wat onderbelicht is zijn enorme begrip voor, de, voor, die, voor dat apartheidsregime. Ja. Wat hij opbracht. Nou ja, en dat, er, is, er is een befaamde anekdote dat de eerste keer dat hij in Zuid-Afrika kwam... dat er hem ook gevraagd werd naar de apartheidspolitiek in... Uh, het eerste wat hij zei van, uh, weet u iets af van uh, de klompindustrie in Nederland? En toen zeiden dus ze in, uh, degene die de vraag stelde in Zuid-Afrika, die begon te lachen. Hij zei, nee, daar weet ik niks van. Nou, hij zegt, ik weet niks van uh, apartheid. Ja, maar dat hier, hier, hier neem je hem al te zeer in bescherming. Hem werd gevraagd naar die Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek. Hij had er alle begrip voor, letterlijk citaat. Ja, kijk nou toch eens. Hij had met een, uh, met een, met een kleuterjuf gesproken. Over de stekkers. Uh... Over die stopcontacten. <laughs> ja, en als je nu zomaar zwarte kindertjes daar zomaar tussendoor had zitten in de klas. Zou dat er... Lastig zijn, want die weten helemaal niet wat zijn stopcontact is. Dit, dit was ook en, weer een mop. Nee, dat was dus geen <laughs> mop. Dat was een hoogserieuze serieuze opmerking. Hij had dus hij had al erg veel begrip voor, voor, dat, voor, die, voor die apartheidspolitiek. Wat ik natuurlijk, ja, god, waarom zou een Jood minder begrip, meer of minder begrip moeten hebben voor de apartheidspolitiek dan niet-Jood? Maar toch staat sta, ja. het me tegen de borst. Ik wou nog een paar vragen stellen over het boek. Kan dat? Is daar nog tijd voor? Ja, want, want dat, ja, ja. Daar zijn er een paar interessante dingen. In, hè? Dus, het kwam wat weinig tot uiting, geloof ik, dat Jan zich voor een belangrijk deel op een autobiografie heeft gebaseerd... die ongeveer in dertig varianten bij het theaterinstituut staat. Ja. Iedere, iedere keer schaafde hij weer wat bij en veranderde hij weer wat. Dat doet twee vragen op uh, natuurlijk naar bovenkant. Maar hij veranderde steeds. Hoe betrouwbaar is hij... En ik, ik heb de indruk dat hij hoogst onbetrouwbaar is. Ja, die kijk ook. En meteen de tweede vraag dacht ik. Hij dateert uit 1968, die autobiografie. Wat mij zo verbaast is dat dat boek niet uitgegeven werd. In 68 waren zijn bundeltjes... gingen met honderdduizenden over de over toonbank... De toonbank. Ja. En dat boek was buitengewoon belabberd geschreven of zo. Maar er waren uitgevers genoeg die daar een ghostwriter op wilden zetten... om daar een, om daar een acceptabel manuscript van te maken. Nou, Je, je ziet ook, een, er zijn een, wat, je, wat je terecht zegt, er zijn een stuk of dertig versies. En een paar versies die zijn ook daadwerkelijk gecorrigeerd door redacteuren. <tied> En uh, ik heb dat wel geprobeerd uit te zoeken... waarom dat uiteindelijk bij Becht... want dat was de huisuitgever in die tijd... waarom dat toen niet um, um, uh, goed genoeg werd gevonden... of waarom daar geen go aan werd gegeven. Maar dat is, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. En hij heeft er aan zitten schaven overigens tot 1986. Ja. Nou, dat is de maar laatste zou het kunnen Paul, Ik ga jou heel even onderbreken. Want wij hebben te maken met allerlei sportevenementen. Houd de vraag vast. Jan Luijzen blijft zitten, jullie blijven zitten. We gaan straks verder praten, eventueel nog over Max de Heur. En over historische boeken. Maar we gaan eerst even een rondje doen langs de sportvelden. Waar beginnen we? Bij het tennis. Bij Marcella Mesker, bij de Australian Open. Ja, en um, het verhaal van Novak Djokovic is duidelijk. Hij speelt de wedstrijd van zijn leven. Dat deed hij al in de halve finale tegen Roger Federer. Maar hij leidt nu in deze finale tegen Andy Murray met 6-4 en 6-2. En die tweede set werd zelfs een beetje pijnlijk voor de Brit. Want hij stond maar liefst 5-0 achter. Hij ziet er aangeslagen uit, vermoeid. Hij transpireert als een gek. En Djokovic, fris, overtuigd, zelfverzekerd... die is vele maten groter tot nu toe in de wedstrijd. En dus lijkt deze Servië toch wel op weg naar zijn tweede Grand Slam-titel. Of er moet nog een wondertje gaan gebeuren in de derde set die nu bezig is. We zitten pas in de openingsgame. Maar in ieder geval twee sets tegen nul voor Novak Djokovic. Marcelle Mesker vanaf de Australian Open... We horen er later weer terug. We gaan nu naar Moskou, naar de wereldbeker van het schaatsen. En de duizend meter voor de mannen. U hoort Aion het kloosterwoord. Ja, de schaatsdag begon al mooi voor Nederland met een tweede plaats voor Irene Wust op de duizend meter voor vrouwen. En dan komt de schitterende eerste plaats bij van Stefan Groothuis. Daar staat hij op het podium, bloemetje in de hand. Duizend meter voor mannen. Om te beginnen even vertellen dat Kjeld Nuis vanochtend reed in de B-groep. 1-0-9-25, opvallend goede tijd. En dan de A-groep. Een paar toppers zijn daar niet aanwezig, onder wie Shani Davis. Wel Sjoerd de Vries, hij rijdt teleurstellend. Komt in de knoei op de kruising, op de kruising met zijn tegenstander Jamie Gregg rijdt een tijd die het vermelden niet, waar is, niet waard is. En veel mannen bijten zich stuk op de tijd van Kjeld Nuis. Dat geldt ook voor Jan Bos, die nog een kans had... om zich rechtstreeks te plaatsen voor de WK-afstanden in Insel. Dat doet hij niet. Hij rijdt matig 1, 10, 16. En dan twee Nederlanders in de slotrit... Stefan Groothuis en Simon Kuipers. glorieus gewonnen dus door Stefan Groonha Groothuis in een prachtige tijd. 1 0, 8, 82 De enige onder de 1 0, De enige ook die sneller is dan Kjeld Nuis in de B-groep. Maar die komt niet op het podium. Kuipers ook niet. Die wordt zevende. Groothuis wel. Hij wint voor de derde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd. Nu in Moskou. U hoorde Arjold Kloosterboer over het schaatsen. En dan gaan we nu naar het WK-veld rijden. Naar Gio Lippens. We weten in ieder geval zeker dat Hanka Koepvernagel, de thuisrijster, de Duitse die hier dus op eigen bodem met WK mag afwerken, niet voor de vijfde keer wereldkampioen wordt. Want zij rijdt inmiddels op achterstand 21 seconden. Achterstand heeft zij op een kopgroepje van drie vrouwen. Met Marianne Vos die keer op keer moeite heeft met dat hele lastige schuine klimmetje. Meteen na de doorkomst hier op de finishpassage. Iedere keer gaat ze daar weer onderuit en dan blijkt het toch dat het parcours heel erg verraderlijk is. Vos is in gezelschap van twee vrouwen die nog nooit wereldkampioen zijn geweest. Catherine Compton, Katie Compton, de Amerikaanse en Katie Nash. Dat is een Tsjechische. Daar gaat Koep van Nagel trouwens onderuit. Tot afgrijzen hier van het publiek. Dus zij is kansloos voor een medaille hier. Wat gaat tussen drie vrouwen. Ik zei het al. Twee vrouwen die nooit eerder wereldkampioenen zijn geworden. Compton en Nash. De Tsjechische en de Amerikaanse. En natuurlijk Marianne Vos die al drie keer eerder de wereldkampioenschapstrui de regenboogtrui om haar nek heeft mogen hangen. Vos heeft het Lastig. Ze zal zeer attent moeten gaan rijden. Ze hebben nog anderhalve ronde te rijden. Ik denk over een dikke tien minuten dan zal het hier aankomen op het sprintje op de atletiekbaan van Zankt Wendel. We horen je dan weer, Gio Lippens, over het WK-veldrijden voor vrouwen. We pakken hier de draad weer op. We Jij zijn... vroeg uh, over de reden waarom dat boek niet uitgegeven werd. Laten ja. we de, de luisteraar heel even nog weer terugbrengen naar waar we over bezig waren. U hoort Paul Arnoldus Hans van der Horst, onze boekrecensenten over historische boeken. En nu hoort u ze in gesprek met de biograaf van Max de Heer, Jan Luitse. En jullie zaten midden in een gesprek. Pardon. Een van de vragen die ik Luitse stelde van. was uh, dat het zo opmerkelijk is. In 1968 schreef hij zijn eerste versie van zijn autobiografie. En het merkwaardige dat was dat hij toen honderdduizenden exemplaren verkocht... en dat kende ik geen uitgever dat boek wilde hebben. En we begrijpen dat alle belabbers geschreven was. Als je kijkt naar hoe die moppen opschreef, leek ook allemaal nergens naar. Stilistisch kon hij helemaal niks. Nou, zo mogen we het toch wel vaststellen. De zonder deed hè, hoor. Maar ik zou denken, een goudmijntje. En waarom wordt dat nou niet uitgegeven? En jij hebt dat niet kunnen vinden? Bekrijp? Heb jij een vermoeden, Nou, en Je stelt zou... die vraag, je hebt vast ja, ook wel. een gedachte Dat komt erbij. omdat ik denk dat er sommige dingen niet gedurfd werden. Hij pakt Rijnders-Wolzman bijvoorbeeld erg hard ja, aan. Ja, het, het, het, het, dit uh, zal wel eens een probleem uh, kunnen zijn. Nu, nu gaan we in een diep, diep moras van dingen die mensen ja, niet weten Ja, dat komt omdat we het allemaal zo kort moeten nee, doen. Nee, maar goed, wie was Rijnders-Wolzman? Rijnders-Wolzman was een ondernemer... die uh, uh, eigenlijk tailleur heeft proberen te kopen kan ik zeggen, doofpot, sluiten, kom maar maar bij het Lido... krijg je 250.000 gulden aan aandelen... plus een villa aan de Vinkerveense plassen. Hij zou hebben gezegd, dan moet je naar de psychiater als je dat aanbiedt. Hij heeft een hekel aan Zwolsman. En dat staat er uitgebreid in welke hekel hij aan Zwolsman had. Ik denk dat ook dat fara voorstel wat geweigerd werd over de Joodse humor... dat het allemaal problematisch was. Ik weet dat niet zeker, maar ik had gehoopt dat Jan dat uitgezocht had. Net in Nederland van toen kon het niet. Nou, nee, precies. En, en, en, en, Jan Luitsen. Ja, goed. Oké, okay, nou ja, de, de, het verhaal van Reinders Volsman gaat nog verder terug. He? Want hij was degene die uh, op een gegeven moment tegen hem zei. Uh, vlak nadat de doofpot geopend was. Van, uh, toen, toen nodigde hij uh, Max de Jut die nodigde Volsman uit. Kom een keertje langs bij mij in de club. En toen zei Volsman: Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga niet in een club zitten waar uh, Joodse moppen verteld werden. En hij vertrok de volgende dag. Vertrok Reinders Volsman naar Duitsland. om nou, daar zaken te gaan uurde. doen. No. En dat was eigenlijk de, de oer. Uh, en, toen dacht, en toen dacht Max de er ook van... nou, bekijk het maar. Ik sluit mijn doofpoort helemaal niet. Ik ga gewoon door. Allemaal uh, volgens eigen bronnen. Ja, ja precies. Dus en wat dat... wat dat betreft, en dat zei Paul inderdaad terecht ook... van hij is uitermate onbetrouwbaar, want een aantal dingen... Uh, die hij in zijn autobiografie staan. Als je die checkt, en dat blijkt ook uit de biografie... is dat dat nou, net vaak een, een paar graden anders ligt. En dat uh, verhaal dat hij voor zes les, uh, uh, cognac uh, twaalf Picasso's ja, kon krijgen... Precies, dat is geloven wij verhaal. helemaal niets van. Ja. <laughs> Jongens, helemaal tot slot. Uh, simpel afrondend. Uh, toch wel een, een goed boek om te lezen. Een goede biografie. Paul uh, Han. Als je geïnteresseerd bent in de hele sfeer van de jaren 50 en 60 en hoe dan iemand zich daarin staande houdt, is dat een erg interessant boek. Ook met mensen die geïnteresseerd zijn in de cultuurgeschiedenis van het Jodendom. Is het een blonde... uh... Beknopt, kleine figuur, niet te groot boek. Beknopt, buitengewoon goed. En Jan gaat niet tussen zijn hoofdfiguur en de lezer staan. en Dat is ook in hem te prijzen. Niet te veel interpretatie. Ja, nog, nog heel even om de figuur van Max Heur, misschien als allerlaatste opmerking nog iets begrijpelijker te maken. Daar ben ik benieuwd naar, uh, Jan Luitse. Je zegt dat er over hem wordt gezegd... dat hij moppen vertelt als zou het zijn een dwangneurose als zijn oorlogstrauma... Ja. Als laatste. nou ja Dat klopt ook. Dat, uh, dat wordt door verschillende uh, interviews. Komt dat naar, naar voren. Dat als hij ergens binnenkwam. Dan begon hij gelijk met. Van, zeg ken je die of ken je deze. Of heb je deze al gehoord. Van, uh, dat, dat kon hij niet laten Bij vrienden, bij familie. Bij, als hij bij de kapper kwam. En dat is ook het verhaal van uh, Van Tijn. Van Ed Van Tijn. Die zei van. Ik kwam bij de kapper van mijn vader. Daar zat Max de Jure ook altijd. Hij zegt. Dan moest ik elke keer die moppenparade. Moest ik over me heen laten gaan. Want hij hield maar niet op. Dus het was voor hem een manier om te overleven met het oorlogstrauma? Ja, precies. Um, u hoort Jan Luitsen over de biografie van Max de Jur uitgegeven bij Neigen van maar en bij dezelfde uitgeverij is ook uh, weer een moppenboek, Sammoos uitgegeven. Dan gaan we nu verder met de ja. andere historische... Dan boek. gaan we naar Broedlanden, Europa tussen Hitler en Stalin... van Timothy Snyder, uitgegeven door uitgeverij Ambo... die overigens vaak dit soort interessante boeken uitgeeft... ook <lacht> over de Eerste Wereldoorlog, over, de, over, over de, de, de onderdrukking van Stalin en zo meer. Uh, heren, schokkend boek? Han? Verleden week zaterdagochtend vroeg... Uh, he, wou ik heel even inkijken... en ik zat smiddags om drie uur nog in mijn pyjama te lezen. Het is een van de meest schokkende boeken die ik ooit heb gelezen. Waar gaat het over? Het gaat over Polen, de Oekraïne en de Baltische landen. Uh, dat wordt door de auteur worden die de bloedlanden genoemd, omdat zowel Stalin als Hitler daar eh, hun genocides hebben georganiseerd. Niet alleen de Holocaust, maar ook de grote hongersnoden in de Oekraïne van, van Stalin. En Hitler had ook nog een plan om het grootste deel van de bevolking van die gebieden uit te roeien via geplande honger. Maar vanwege organisatorische chaos is dat niet echt gelukt. Eh, dat wordt in het detail beschreven, met veel schokkende details over het persoonlijk lot van mensen. omdat de auteur ook zegt dat het persoonlijk lot van mensen erg belangrijk is. Dat er wel die heel veel ook in grote getallen vervat. Ja, heel veel in grote getallen. En ook dat dus het grootste aantal doden en de grootste misdaden... misschien 90% van de Tweede Wereldoorlog aan de Europese kant... in dit beperkte gebied gevallen zijn. Hij zegt ook, Rusland zelf is nooit echt bezet door de, door de nazi's... maar de Oekraïne wel. Uh, dus er zit, zit heel veel vol met eye-openers over een Oost-Europa... dat ooit achter het ijzeren gordijn zat... maar nu heel erg bij ons hoort en waar we meer van moeten weten. Ik vind het een buitengewoon belangrijk en noodzakelijk boek. Wij kwamen eigenlijk naar aanleiding van het boek op de redactie in een soort weerzinwekkende bespreking met elkaar. Juist om de getallen die hij noemt en wat we allemaal naar dat boek hebben gekeken. en weer echt achterover vielen van de ellende die erin zat. Wie was er nou erger, Stalin of Hitler? Dat was zo lees ik het ook een beetje. Het is een soort wedstrijdje, want Stalin heeft natuurlijk in 1940 een enorme voorsprong op Hitler. Van 1933 tot 1940 zijn er natuurlijk allemaal. En daarna en daarna Lenin, uh, had, uh, bij, heeft uh, Hitler bijna een gelijk spel uit het, uh, uitgesleept, Sorry, kun je bijna zeggen. Het is een opeenstapeling van weerzinwekkendheden. Het ga, gaat enorm om getallen. 14 miljoen doden onder de burgerbevolking in die bloedlanden. Dat schijnt een nieuw cijfer te zijn. Er staat ongetwijfeld ook veel nieuws in. Maar om nou te zeggen: dit is een eye-opener. Wat. Uh, uh, Handkenmerk dat had ik eigenlijk niet. Maar He, waarom, is, niet? waarom niet? Nou ja, omdat iets mij verbaast. Het is niet zo dat ik denk van, hey, dit ziet er nou toch heel anders uit dan ik ooit gedacht heb. Het is Han heeft volstrekt gelijk dat die beschrijving met name dat eerste deel van die hongersnood in de Oekraïne afschuwelijk is. Daarna krijgen we de Holocaust nog eens een keer overheen. Ver... Ja, dat... Ik heb de indruk voor wie is dit boek nu maar, eigenlijk? Maar, maar even dit. Jij zei, ja, dat... geen, geen, je hebt het niet als eye opener ervaren. Nee. Uh, Han wel. Ja. En, en, maar en, misschien en, komt, het maar uit, want, ik, misschien want... komt het omdat ik ergens door beïnvloed ben. Toen ik ging studeren heb ik nog net een klein beetje college van pressen gehad. En ik heb ondergang goed gelezen. En in... Ondergang is veel aandacht voor de organisatorische aspecten van de massamoord. En dat vind je in dit boek ook terug. En ik heb de neiging dit soort dingen heel erg belangrijk te vinden. Van, van, van hoe, hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Maar, hoe, maar, hoe, plan, hoe, hoe, wordt, maar, hoe wordt dat gepland? Even, even, dat wordt daar, en ik, vind, ik vind dat een zeer belangrijke les maar, voor lezers. Maar even dit. Is het niet ook iets, iets anders? Dat je, wij zijn gewend naar die oorlog te kijken vanuit ons Europa, ja. ons deel van de wereld... Als hier is die West oorlog plaatsgegaan als ja. West-Europa. Ja. En nu zie je ineens een gebied waar twee totalitaire regimes... hun beste massamoordmachinerie uh, ja. op losgelaten ja. hebben. Is dat niet iets wat er dan met je gebeurt? En je denkt, verdomme, we hebben het wel erg gehad, maar het kan allemaal nog veel erger. Ja, nee, dat we maar hebben geluk gezegd, gehad. Maar, dat, maar eerlijk gezegd ja. wisten we dan natuurlijk Nee, maar is dat niet... Dat, ja. Ja, ja, ja, goed, oké. Okay, maar we, we hopen toch van een boek dat hij ons verrassende inzichten geeft. Als dat boek nou tot de conclusie was gekomen... dat Stalin helemaal geen genocide had gepleegd... en dat hij het allemaal heel zorgvuldig had gedaan... dan waren wij verbijsterd geweest. Maar dit is werkelijk een, een bevestiging... in buitengewoon zorgvuldige bewoordingen. En schokkend. Maar ik had er... Ik begon een diepe hekel aan te krijgen. En het werd je te veel. Het werd me te veel. En laat ik zeggen... Eén sajan detail wil ik jullie niet besparen. Dat is in het gouvernement-generaal, dat is het uh, uh, bezette deel van Polen, wat niet door de Duitsers werd uh, ingepikt, maar formeel onafhankelijk bleef. In 1943, stond stonden alle concentratiekampen, stond van alles. In 1943 is daar nog een bedelijke reisgids voor verschenen, voor dat gebied. Op een of andere manier vond ik dat zo ontzettend schokkend. En dat denk ja, jij eruit. Dat, ja. Ja, nou ja, dat, ja. dat, ja. dat, ja. dat ja. is ja. schokkend. Godvergeten schokkend. Dit is en, ook het belang, je uh, moet je beseffen. Zo werkt dat. En zo werkt het nu ook in andere gebieden waar dit soort dingen dreigen. Het is een vreemde overgang, maar we, we bespreken het boek, boek Bloedlanden Europa tussen Hitler en Stalin. En we gaan nu desalniettemin naar Gio Lippens die ons gaat vertellen over de finale van het WK Veldrij en straks nog veel meer geschiedenis tot 12 uur. De laatste ronde van het WK-veldrijden. De laatste minuut zo'n beetje van dit WK. En we hebben een Nederlandse vrouw aan kop rijden. Het zal niemand verbazen. Marianne Vos, al drie keer eerder wereldkampioene... is op weg naar haar vierde wereldtitel. Even naart daarmee het aantal dat de Duitse Hanka Koep van Nagel... op haar naam heeft geschreven in haar carrière. Want ze is los. Ze is weggereden bij Catherine Compton, de Amerikaanse van 32 jaar. En Katarina Nash, een Tsjechische van 33 jaar. En dan te bedenken dat die Marianne Vos... ...nog maar 23 jaar heeft is. Die andere twee vrouwen nog nooit de wereldtitel hebben gewonnen. En Marianne Vos uit Mewen, want daar woont ze tegenwoordig in Brabant... ...gewoon op weg is naar haar vierde wereldtitel. Het is onvoorstelbaar wat ze allemaal gepresteerd heeft. Ze is laat in dit seizoen weer met veldrijden begonnen. Want we weten het allemaal, Marianne Vos is ook een topper op de weg. Ze was al eens een keer wereldkampioen op de weg in Salzburg in Oostenrijk. En dit jaar begon ze pas in december een beetje weer met veldrijden. Ze won het Nederlands kampioenschap in ze werd ook eerste op de wereldbekerwedstrijd in Pontchateau in Frankrijk. En nu is ze op weg hier naar de atletiekbaan. Als ze dan zo meteen op die atletiekbaan aankomt, en dat doet ze nu... dan gaat nu al de arm omhoog bij Marianne Vos. Ze zit daar in de bocht en gaat nu met de handjes los in de richting van de finish. De Nederlandse wordt dus weer wereldkampioene. Geweldige prestatie van Marianne Vos, die heel gefocust, heel geconcentreerd naar dit toernooi heeft toegeleefd. En hier dan opnieuw haar wereldtitel wereldtitelpak. Zij is een een grootheid in het uh, internationale wielrennen. Ze doet alles wat ze wil. Als ze haar zinnen zet op een kampioenschap, dan pakt ze dat kampioenschap. Even nog kijken naar de sprint daarachter. Wie wordt er dan uiteindelijk tweede? Het is uh, Catherine Compton die op de tweede plek finish. Katharina Nes, de Tsjechische, wordt dan derde. Dan zal Hanka Nagel, de Duitse, ongetwijfeld vierde worden. Zij is teleurgesteld. Kan me dat voorstellen voor eigen publiek. Want zij had zo graag voor de vijfde keer wereldkampioen willen worden. Hier komt ze ook. ...over de finish met een achterstand van een 40 seconden op Marianne Vos. En dan zal Sanne van Paassen de tweede Nederlandse worden. Zij finisht zometeen op de vijfde plaats. Maar wat een prachtig kampioenschap weer van Marianne Vos. Hoe lastig het ook allemaal was hier op dit lastige en glibberige parcours. Uiteindelijk bleef zij overeind. Uiteindelijk was zij de sterkste en verpletterde ze de concurrentie. Dankjewel, Geo Lippens, met zijn verslag van de finish van het WK Veldrijden voor Vrouwen. U luistert nog steeds naar OVT, naar geschiedenis op de radio. Wij praten met onze recensenten Han van der Horst en Paul Arnoldussen over de historische boeken. En Paul Arnoldussen, aansluitend op dit wielerverslag, wilde het hebben over Slipstroom, een kleine geschiedenis van schrijven en wielrennen, een boek van Arthur van den Bogaert. Ja. Arthur van der Boogaert, eh, filosoof, econoom en een enorme sportkenner, heeft zich door honderden boeken, literair en niet-literair, over schrijven en over wielrennen eh, heen geworsteld. Vanaf Strijn Streuvels tot eh, Tim Krabé. Met, eh, laat ik zeggen, één anekdote als zeer fraai uitgangspunt kun je dat wel noemen. Namelijk, de waarheid doet er niet zo gek veel toe. Op Geldermans, vrij bekend wielrenner, vertelde altijd... dat Anke als hij een kol op moest... zijn bidon van zijn fiets haalde en in zijn zak deed... want zo maakte hij zijn fiets lichter. Tja, tja. tja. En, en nee, maar, nee, maar het aardige is, Tim Crabé, schrijver van de Renner... heeft allerlei foto's bekeken en zei... ik heb nergens met die bidon in zijn achterzak gezien. Dat is helemaal niet waar. En terecht zegt Arthur van der Boogaard alsof dat er iets toe doet. Juist. En hij heeft dus Carbe geïnterviewd, hij heeft gefietst met Koetzee... de Nobelprijswinnaar die dol is op wielrennen. Hij heeft een prachtig boek geschreven. Dat zij gezegd. Absoluut. Ik ben er helemaal mee eens. <laughs> Juist, dat was de biograaf van Max de Jeur die zich solidair verklaart met deze tekst. Goed, op weg naar... De Tachtigjarige Oorlog, het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond. Door J.J. Wolter geschreven, uitgegeven bij Balans. Uh, Han, dat gaat dus over wat aan die Tachtigjarige Oorlog voorafgaat. Ja, en het, is een, uh, het is een dik boek, het is een, een glashelder geschreven boek. En het uh, laat zien hoe vaag de eerste contouren ontstaan van wat wij later Nederland zouden noemen. Wat uh, Woltje heel goed laat zien is dat uh, de gebieden waar wij tegenwoordig wonen... Ja, dat die toen op geen enkele wijze een eenheid uh, vormden. Hij legt ook uit dat uh, de oostelijke provincies, dus zeg maar Overijssel, Drenthe, Groningen... misschien toch wel eerder tegen wat we nu Duitsland uh, noemen aan... Uh, aangesloten of daarop aangesloten hoorden te worden dan de rest. Uh. Hij heeft het over de, over de eenheid, de, de Burgondische Krijtsen... een gebied van, uh, van, zeg maar, Friesland tot, uh, <coughs> tot diep in Oost-Frankrijk... die uh, allemaal onder Keizer Karel de Vijfde stonden, ook onze gebieden. Hij laat zien wat de enorme verschillen waren. En verder gaat het heel erg over, uh, over, re over regelgeving... rond het, uh, het verbranden van ketters... en het gedoogbeleid van de lokale bestuurders. Um, het is... Ondanks wat ik nu vertel en wat, wat heel ja. erg een, een grabbelton lijkt... een erg samenhangend en erg goed boek... Ik, wat ik... Uh, ja ik heb altijd begrepen dat meneer Wolter een van de mensen is die op die 80 oorlog en, en navolging van eerdere historici uh, een soort middenpartij -these heeft helpen ontwikkelen. Hè? Dat er dus niet. Het verhaal is altijd: je hebt aan de ene kant de, de, de extreme protestanten, en aan de andere kant heb je de, de, de katholieken en Philips II. En daartussen zit niks. En ik dacht dat dit boek ook juist daarover ging. Nou, je dat je een ziet, je hele ziet grote dat tussengroep ja. is en, en dat die altijd te weinig belicht is. Ja, nou, je ziet, je ziet hij belicht die groep. Ja, hij belicht die groep zonder het, uh, zonder het expliciet te zeggen. En het gaat heel erg over hoe lokale en hoe bestuurders reageren op maatregelen van. Uh van de Keizer. Uh, het boek, dat is opmerkelijk. Het boek leent zich natuurlijk tot veel spectaculaire scènes over het verbranden van ketters en zo. En dat wordt, dat wordt allemaal in één zinnetje aan vooraf. En toen werd hij verbrand. Terwijl je daar een, een heel groots, in onze gereformeerde traditie, waar meneer Wolter gezien zijn naam uitkomt. een heel groots verhaal van zou kunnen maken. Dat doet hij absoluut niet. Hij laat inderdaad zien hoe uh, het extremisme, zowel van uh, de Calvinisten. Als van uh, de, de bureaucratie van de, van de keizer niet echt aanslaan en in een soort ja. stroop van, van half gedogen vastlopen. En hij belicht ook interessante personen zoals Sonnius, uh, de inquisiteur van uh, de grote inquisiteur van Nederland. Die er eerder op gericht was om mensen terug te bekeren tot het katholicisme... dan om ze, om ze te straffen of te verbranden... en daarvoor heel interessante propagandistische... en psychologische technieken heeft ontwikkeld. Maar dus het is een rijk boek, zo goed. zou ik het Rij willen omschrijven, ook, ook een boek wat je iets leert... Oh, nee, ik heb er niets aan toe te voegen. misschien ja, nee, ja. uh, ik... hebben we nog wat ruimte voor een ander boek. <lacht> nou, dat is erg huldig. Um... Een boek over Wiarda Beckman. Ja, dat is een interessant boek. Onszelf zelf blijven, baanbreker ja, ja, ja, ja, van de moderne ja, sociale ja, democratie. Boek van ja, die, die Beckman was paper. het talent van de sociaal democratie... voor de Tweede Wereldoorlog. Op zijn dertigste eerste Kamerlid, hoofdredacteur van het volk. Beoogd leider eigenlijk van, uh, van de sociaal democratie... aan het eind van de oorlog in Dachau... Gestorven, vermoord. Dit boek bundelt een aantal van zijn teksten. En daarbij zijn er een paar dingen erg interessant. Dat is, hij zag al snel de, de noodzaak van de sociaaldemocratie om de middengroepen te, uh, uh, te benaderen. <coughs> hij had uh, een totaal adequate en nog steeds adequate analyse over de christendemocratie, die, uh, die maar niet kan kiezen. He, de, de, want hij stond de klassenstrijd nog helemaal centraal. En in die christendemocratie zitten zowel de patroons als de arbeidersklassen verenigd. Dus dat is een overleefd partij, uh, overleefde partijstructuur. Opmerkelijk is, zijn twee dingen nog wel opmerkelijk aan hem. Ten eerste zijn uh, enorme geloof in het Nederlands, uh, de Nederlandse geest. Dat, ik, ik wantrouw dat een beetje. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat hij graag wilde meeregeren. Die, uh, hij noemt dat geen nationalisme, maar Nederlandse geest. Daarmee verliest hij taal uit het oog. Want hij denkt dat die Nederlandse geest iets heel moois is. Hè? Dat ja. is heel tolerant en dat is heel rechtvaardig en zo. Ja. En daarmee totaal de kolonialisme. We hebben ondertussen Atje uitgemoord. Maar even overslaan. Wat er ook niet aan de orde komt, en dat vind ik ook verbazend... hij is een gelovig mens. En de relatie tussen zijn geloof en politiek... komt op geen enkele manier aan de orde. Terwijl natuurlijk toch altijd het probleem is van diepgelovige types... dat dat nooit zo lekker strookt met de democratie. Hè? Dus dat... Is dat is jammer, maar hij zijn zeer het aardige is dat stukken die voor de oorlog geschreven zijn, deels aan het begin van de oorlog, nog een grote actualiteit hebben. En het is niet een heel levendig Maar, maar wat, dan, wat is dan die actualiteit precies? Een sociale de, de, de, de, social democratie Sociaaldemocratie die brede lagen moet halen, populisme. Hij verwijt, hij, hij, hij verwijt de liberalen dat ze juist om de NSB wind uit de zijde te nemen, ze het juist legitimeren aan kiezers om op die NSB te gaan stemmen. Dat is een heel interessant parallel met de VVD en Wilders nu. Ik vind dat uh, zeer overtuigend. Maar wat heeft... Dus Cohen moet dit boek lezen en dan weet hij hoe het moet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar Cohen, als hij dit boek leest... weet hij wel dat hij in die traditie staat. Hans van der Horst, die maar dan gaat reageren? De, op er zijn twee dingen erg belangrijk. Hij, heeft de laatste, hij heeft, uh, was de secretaris van Troelscha... bij het schrijven van Diens autobiografie. En hij was een uh, student van Huizinga. En hij voelt zich erg beïnvloed door Huizinga. Als je dit boek leest, moet je wel beseffen... dat hij uh, misschien wel de hersens van Huizinga had... maar hij mist de originaliteit en hij mist ook het schrijftalent. Nou, dat maakt de zaken niet beter op, Han. Want uh, Huizinga begreep zijn eigen tijd niet volgens anderen de en klaagde alleen maar. Wat, waar zit dan het sterke punt in, dit, in deze, om deze teksten van Willyardie Beckman alsnog uit te breiden? Moet we moeten rekening mee houden dat dit politieke teksten zijn en dat hele verhaal van Nederlands geestesmerk en, uh, en, en de, ne dat, dat de mooie Nederlandse eigenschappen die zo democratisch zijn, die moet je in deze tijd zien. Ik denk dat, dit dat je dit moet zien in het kader van de strijd tegen het fascisme door het volk en door de SDAP met verve gevoerd. En, uh, en misschien en, moeten we er nog even mm, bij zeggen dat volgens mij als, als Willyardie mm. Beckman niet uh, uh, omgekomen was, dan... Was hij premier van Nederland geworden... en Dreesburgemeester van Amsterdam. Want dat wou hij in zijn laatste, uh, ja, dus, laatste... in zijn laatste carrière. Dus dat is energie speculatie, speculatie ja. hoor. Dat weet ik <laughs> zeker. Want hij heeft, hij heeft ook precies dat verschrikkelijke degelijke... Uh, wat de SDAP'ers uh, soms eigen is. En wat je ook in het boek... Uh, over, wat, wat Nes waar, waar Neskio Nes Nes de sociaal-democratische vrienden van hem van beschuldigde. En die so dat door de grote Alexander Cohen deze geweldige schrijven een de sociaal-democratserigheid werd genoemd. Ja, Neskio noemde je heel even. Dat is een laatste boek, daar hebben we helaas erg weinig tijd meer voor. Maar het, het verlangen zonder te weten waarnaar Neskio... Ontzettend naar... leuk boek. Geen biografie. Verhoef heeft een aantal opstellen die hij eerder geschreven heeft... en een paar andere bij elkaar gehaald... over diverse aspecten van het werk van Nessio. Van zijn gebruik van Hatti en Dati, Over zijn uitgevers. Over de, de, de commune waar hij in gewoond heeft. Heel, je kunt het zeggen gespecialiseerd... maar. Als iets duidelijk is aan dit boek, is dat Maurits Verhoef... zijn gevoel voor humor van Nescio helemaal tot zijn recht laat komen. Ik vind het een fantastisch boek. Han, wil je daar nog iets aan toevoegen? Een interessant boek. Nou weet ik, je kunt, nu weet je alles van Nescio. Bijvoorbeeld hoe hij niet al te talentvol dat, uh, dat bedrijf van hem heeft geleid en zo... Ho, ho, ho, dat viel wel mee. <laughs> de heren gaan hier nog geen leven door. Wij gaan er een eind aan maken. Nou heeft u, denk ik, alle titels niet kunnen verstaan. Zoals ook de laatste. Het gaat allemaal snel voorbij. Verlangen zonder te weten waarnaar over Neski of een Mouwetschroef... uitgegeven bij Bas Lubberhuizen. Maar mocht u dat niet allemaal goed gehoord hebben... dan gaat u gewoon naar de site van de VPRO www.vpro.nl/slash geschiedenis. U klikt aan OVT, want daar luistert u naar, naar OVT. En dan ziet u al die boektitels en alle gegevens die u nodig heeft om verder te kunnen lezen. Op die site staan ook allerlei gegevens over ons programma, over allerlei programma's, maar ook over Geschiedenis 24. En daarvoor is Marnix Kolhaas nu aan de telefoon, want die gaat vertellen wat er op dat digitale kanaal deze week allemaal te zien is. Marnix Kolhaas, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Michal. Ja, nog even aansluitend wat er op de website te zien is. Jullie hadden het net over Max de Geur, de biografie van Jan Luitzen. Op de website kun je Max de Geur in actie zien, onder andere in 1962 in de Doofpot, in een fragment wat destijds door de VPRO is uitgezonden. En ook zijn hele solovoorstelling die hij in 1968 voor de AVRO maakte is te zien. Lacherom heette die met onder andere topacteurs zoals Herbert Jukes, Ilse Wessel, Wilma Driessen, de Sopraan en Piet Hendricks. Um, op het themakanaal geschiedenis 24, dat staat Helemaal in het teken van de oudheid en de prehistorie komende week. We hebben onder andere straks om half negen vanavond een aflevering van de serie Ancient Rome... Die de BBC in, 19, in 2006 maakte met vanavond aflevering 5 over keizer Constantijn de Grote. De keizer die het christendom aanvaarde. Maar wie straks al om 5 over 12 wil kijken, die kan dan onder andere enkele delen zien van de serie Nederland in de prehistorie. Die de N.O.T. en Teliac in 2000 uitzonden. En straks om 4 uur vanmiddag op geschiedenis 24 de mythe van het oerbos... Waarom Nederland zo'n 6000 jaar geleden, toen de eerste mensen zich daar vestigden, helemaal geen land was met een oerbos? Dat is allemaal te zien op uh, het themakanaal Geschiedenis 24. En daar kun je heen via vpro.nl-geschiedenis. Of gewoon kijken op je tv in het pluspakket. U hoorde Marnix Kolhaas. Um, ik zeg er nog heel even bij dat u ook kunt reageren op ons programma door te mailen naar ovt.vpro.nl. U hoorde het afgelopen uur. Paul Arnoldessen, Han van der Horst en de biograaf van Max deur Jan Luitse. OVT is een programma van Hans Olink, Astrid Nauta, Jos Paul, Matthijs Deen... Paul van der Graag, Laura Stek en ik ben Michael Citroen. Wij zijn er weer volgende week. Volgende week zondag met een nieuwe uitzending... Um, na ons vandaag volgt de perstribune van Govert van Brakel, die vandaag Nico Haasbroek te gast heeft. Nico Haasbroek, oud-hoofdredacteur van Radio Rijnmond, uh, van het NOS-journaal en nog zoveel meer. Ze zullen het hebben ongetwijfeld over de actualiteit. Wij zijn er weer volgende week. Hopelijk tot dan en een hele prettige zondag verder. En dan moet ik u nog even vertellen dat als u heel erg benieuwd bent naar de finale van het tennis op het Australian Open, dat u na... 12 uur nog kunt luisteren naar Marcella Mesker, die daar verslag van doet. Dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Het zijn uiteindelijk 43 punten geworden. Het waren er, om eerlijk te zijn, 118. Wonderlijke, ware verhalen rond één thema. in Plots. Punt 1, het moet een vrouw zijn het moet ook een kinderwens hebben. Houdt van samen koffie drinken. Vindt pindakaas geen probleem. Aflevering 5, lijstjes. En gebruik mijn boeken niet als biervultjes. Vanavond om kwart over zes. Plots. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Of ga naar hersenstichting.nl. Het boek is al beroemd en de film ook. Regisseur Ursul de Geer brengt de aanslag nu op het toneel. Kim Hoorweg is nog jong, maar toch gek op de liedjes van Peggy Lee. En Jurgen Rijman bespreekt zijn angst, maar wel op Rijmans vrolijke wijze natuurlijk. In Kunst of TV, straks even na zessen op Nederland 2. NTR brengt cultuur. De volgende boodschap is bedoeld voor uw toekomstige geliefde...